De hoorzitting morgen in het Europees Parlement met de topman van Facebook, Mark Zuckerberg, is toch gewoon te volgen voor iedereen via een livestream. Zuckerberg beantwoordt morgen in Brussel vragen over het schandaal rond Cambridge Analytica. Dat bedrijf verkocht gegevens van miljoenen Facebook-gebruikers aan onder meer het campagneteam van president Trump. Facebook wist daarvan.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 een beetje zachter jongens. Hey, uh, Race Radio is dat. En uh, dat is hier uh, vanaf uh, het C CFM Zandvoort. Vanaf het circuit in Zandvoort. En dit programma wordt u aangeboden door Bernie's Bar Kitchen. En Café La Course. En La Course kunt u vinden vlak naast de hoofdtribune. En daar zitten wij ook. Dus als u ons live in de, aan het gang wil zien hier bij CFM. Nou, dan mag u daar gewoon wezen. Ze hebben ook nog een lekker terrasje. Dus wat wil je nog meer Goed, Phil Collins... We hoorden hem al een klein stukje en ik had hem toch al klaarstaan. You can't hurry love. Dat is natuurlijk oorspronkelijk van de Supremes uit de jaren 60. Maar Phil Collins heeft daar een ontzettend leuke cover van gemaakt. U uh, herinnert zich ook nog uh, waarschijnlijk het uh, clipje wel... waarbij hij uh, nou ja, uh, met zichzelf de Supremes volten. Phil Collins en de Supremes. Zou wel iets voor jou zijn, Dolly? Wat zou wat voor mij zijn? Nou, uh, zo'n liedje, uh, playbacken. Oh, playbacken? Ja. Nou, dank u wel. Nou, ja, niet dan. Ja. Oh, je wilt zil ik, zil denk, zil? ik denk je gaat me een complimentje geven over mijn zangkwaliteit. Maar ik dat valt een, weer he? tegen, hè? Ja, Die heb ik nog nooit gehoord. Oh, ik zing regelmatig mee in de studio. Oh ja. Oh ja. is dat... Oh, ja, okay. dat ben ik, jongen. Oh, ben jij Ja, oh, wou, ja. Even... Ik ben benieuwd, zullen we straks uh, Willem eens gaan bellen... om te kijken hoe het met de dames gesteld is op het circuit? Ja, als Willem te vinden is, laten we hem. bellen. Ja, Willem, is, Willem gewoon... is wel te vinden. Willem laten we Willem eens we gaan, ga gaan, gaan bellen, zo. We gaan Willem bellen. Dan ga ik nog even een plaatje draaien van de Steve Miller Band... Zo so is het Aan de lijn live vanaf Skripark Zandvoort is uh, Willem van Densen. Ja, ja. Uh, Skripie Zandvoort uh, uh, waar we bezig zijn met de Ladies uh, Only Race. Een uh, race uh, met uh, ja, prominente uh, Nederlandse vrouwen. Maar ook wat uh, medewerkers van uh, Jumbo, zoals cociëren, kantoormedewerkers. Uh, die zijn bezig met de race over... Uh, een kwartier. Nou, ze zijn bezig met de laatste ronde en we zien toch wel een leuke strijd uh, in die race. Uh, met Gwen van Poorten, bekend van uh, Spuiten en Slikken. En vlak daarachter uh, Kim Veensven, uh, een uh, fotomodel. En op de derde plaats vinden we terug, uh, hey, kijk wie is het uh, op de derde plaats, uh, Prinses uh, Laurentine van Oranje. dames uh, Stijn, zoals ik al zei, in de laatste ronde. En uh, we gaan afwachten wie dat gaat uh, winnen. En wat voor auto's rijden ze nou, Wil? Ze rijden in uh, Citybus. Het zijn allemaal kleine autootjes, zoals uh, Citroën uh, C1, uh, Toyota uh, iGo en uh, Peugeot 107. Ja, ja, ja. Uh, niet de snelste auto's, uh, maar. Boodschappenwagentjes dus. Ja, boodschappenwagentjes. Uh, <laughs> en die rijden ongeveer een uh, rondje. wat hun rijden. De snelste ronde van de snelste baan gisteren, uh, dat is Olympisch uh, kampioen Carlijn uh, Achterrezen. Uh, haar snelste ronde uh, was 2 minuten 30. Nou, nou, Max erachteraan start, uh, dan rijdt hij twee rondjes in de tijd dat hun in de Dus dan kun je ongeveer zien uh, wat het snelheid uh, is als ja, er achteraan Als Max, dus als Max rijdt, word er wordt worden ze vier keer gelapt. Ja, ja, zeker in een partietijd. <laughs> <laughs> als het niet fijn op zes keer is. Hé, hey, en um, wie, ligt er, wie ligt er ook weer voorop? Wie ligt er uh, als eerste op dit moment? Wie gaat dan aan de leiding? Nou, degene die uh, gewoon heeft is Queen uh, van Poorten. Die is bekend van het uh, programma Spuiten en Slikken. Oh. Ik weet niet of het jaar wordt is. Ja, nou ja, die die de, de, ja beetje... uh, ik kijk er niet naar, maar ik, heb het, ik ken het. Mag nee. ik het zo zeggen? En, en op het tweede plaat was het dan Kim Veensa. Dat is Eén zelfs een topmodel, maar ik geloof het meteen. En derde was het Laurentine van Oranje. Ken jij Kim Veenstra niet? Joh daar hangt mijn kamer vol mee. <laughs> dat is een mooie vrouw hoor. Loop ik er toch even heen joh. Ja, je moet er even heen lopen, moet je even gaan kijken, want het is een mooie dame, dat is helemaal niet verkeerd. En uh, dus, eh, uh, uh, Goed, en wat is het volgende, Willem? Wat gaan we hierna nou, uh, krijgen? Wat we hierna gaan krijgen, dat is eh. ...dat wederom uh, Max op, uh, gaat van de baan op uh, wederom... ...om een uh, demo te geven met een Red Bull uh, Racing uh, Formule 1. Oké, okay. en doet hij dat alleen of doet hij het met Ricciardo en, en Coulthard? Nou ja, hij doet het alleen uh, met Ricciardo en uh, Coulthard. Dat is gisteren dat ze drie waren, maar die zijn inmiddels uh, alweer vertrokken... ...richting Monaco of wat dan ook. Dus uh, Max uh, heeft het alleen recht op de baan. Zo. Uh, nou, we zullen de geluiden wel horen. Als hij straks rijdt, zullen we de microfoons even openzetten, dames en heren. Dat u het, de herrie van uh, die Formule r kunt, uh, kunt horen. Want dat is wel de moeite waard. Zometeen dus Max Verstappen, zijn demo hier op het circuit. Willem, als er weer wat is, dan horen we je graag. Ja, is goed. We Oké, okay. tot uh, de okay. volgende ronde.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 Sure up Boulevard And all the bad boys Are standing in the shadow And the good girls Are home with focus Het is natuurlijk uh, welkom en uh, gezellig hier op het circuit. Maar deze plaat had ik al gehad. Stom dat ik dat dan weer doe. Hè? Oh, wat stom toch weer. Maar uh, intussen kijk ik even uh, links van mij, dames en heren. Er is een uh, vreselijke aardige dame aangeschoven. Een dame die, uh, die ik heel goed ken. Die vroeger waren wij. Maar, oh, dat was toen niet zo lang geleden. Hoe is het, Sam? Uh, het is een uh, anderhalf jaar geleden ongeveer dat wij uh, hebben samengewerkt en Sanford Lunch hebben gepresenteerd samen. En nu zit jij hier op het circuit. Wat, wat doe je hier? Mag ik, mag ik dat weten? Ik, uh, wat, wat ik hier voornamelijk doe is genieten vandaag. Ik okay. heb gisteren vier uur radio gemaakt in, uh, in ditzelfde uur van 1 tot vijf. Ja. Met een geweldig team en uh, vandaag was het mijn beurt om even te neuzen en en sfeer te proeven. En dat doe ik samen met mijn dochter Emily. Zo. Die zit naast me. Die wil niks zeggen? Die he? wil niks zeggen, nee. Waarom niet? Uh, ze bang voor de microfoon? Ja, ze zit bang voor de microfoon. Ah, hoeft niet te horen. Ze bijt er niet terug. Nee, nee, nog nee. niet. Ze bijt er niet <laughs> terug, de microfoon. Nee. Hé, hey, Massan, uh, uh, wat heb je allemaal voor leuks meegemaakt vandaag? Wat Want heb ik het heb... allemaal gezien? Nou, voor, voor, natuurlijk eerst het weer, maar daar zullen jullie het uitgebreid over gehad we hebben hoe ontzettend warm het is. Gisteren uh, werden we nog tijdje door wat zeevlam. Vandaag totaal geen last van. Uh, Emily en ik die zijn in de paddock geweest. En, uh, in het paddock, in de paddock, in... Nou de the bed ja? De. <laughs> Nou, uh, daar dus. Ja. En uh, daar hebben wij, uh, hoe heet het officieel, de, de Max Verstappen Podium Presentation gezien. Waar uh, we moesten heel lang wachten. Uh, wat ze wel heel goed hadden georganiseerd. Uh, kinderen eerst. Dus er was een, uh, een soort van sluis gemaakt voor de kinderen voor het podium. En uh, daarachter niks. En daarachter hekken met uh, volwassenen. Dus dat ja. was echt prima. Ja, zelfs daar heb ik nog wel een vechtpartijtje gezien tussen de kids. Dus dat, ja. het, be, het begint al vroeg, zeg maar. Ja. En toen kwam Max Max met, uh, met Olaf Mol en die stelde een paar vragen. En ja, voor die kinderen was het eigenlijk iets te technisch. Ja. Het, uh, en uh, Max die, uh, die beloofde nog een paar donuts. En dan niet in een doosje van de Jumbo. Maar nee. hier echt voor de deur. Voor de deur. Burning rubber. Burning rubber. Nou, dat is wel even lekker natuurlijk. Want wij zitten hier vlakbij. Dus als wij straks naar het randje lopen, kun je, kun je het zien hier vanavond. En ruiken. Robert. En ruiken, ruiken vooral. Oh. Ruiken. Burning ja. rubber. Ja, ja. Lekker. Lekker, ja. En... Um, uh, dat geluid. He. Ik hoorde straks dat wij hier aankwamen lopen. Was er ook een race. Ik weet niet welke dat was. Maar dat was in ieder geval een race. En die, die, dat geluid, jongen, dat is toch zalig. Hoe heerlijk. Ik, wij, wij, wij, wij liepen langs mensen. En er kwamen wat uh, auto's met een, met een hoger volume voorbij. Meteen de oordoppen op. Of de oorpluggen ja. Ja. in. Ja. En voor mij, ik, zonde. Zonde. Zonde, je mist het, alles. Het, het is muziek in de oren. Dit, dit. Ja, ik, ja. Ik, ik mis dit. Als het er niet is, dan mis ik het. Ja, het, en, en ik denk dat het mijn Zandvoortse DNA is. Als ik de dat, zee niet hoor, dan ook, mis ik dat ook. Ja, Nou ja, dat vind ik ook. Dat, dat, dat, ik kan me dat zo voorstellen. Ik ben dan geen Zandvoorter, maar ik kan me dat ook voorstellen. Ik vind gewoon... Uh, Formule 1 moet gewoon lekker terug naar Zandvoort. En al die, die uh, zeurkousen van uh, Rust aan de Kust. Of hoe ze dat spul ook noemen, mogen noemen. Jongens, ga lekker op de mokerij wonen. Dit uh, blijkt toch maar weer... Dat 100.000 man hier rondlopen en hier een fantastische paar dagen beleven. Absoluut, toch? en voor mij mag, mag dit echt elk weekend. Ja, ja. En het enige jammere vonden we ook gisteren. Dat, uh, er zijn natuurlijk zoveel mensen die komen er naar Zandvoort. Uh, de parkeergelegenheden zijn niet optimaal. Dus mensen worden wat creatiever met in het gras parkeren. Ja, En handhaving hou je even in. Iedereen wil een leuke dag hebben. Ja. En niet met een uh, heel, heel bittere smaak in de mond terug rijden naar huis. Nee, maar wat ik dan ook niet begrijp is waarom men met, die, met dat stuk blik hier naartoe moet. Daar rij je acht, nee, nou ja, acht treinen ja. in het uur. Af en af en aan naar Zandvoort. Dus het, en wij zijn vanmorgen hier naartoe gekomen met de trein. Het was geen enkel probleem. Nee. Nee. Helemaal niet. De trein zat zelfs niet eens mut vol. Sommige dus... mensen die moeten gewoon operatief uit hun auto verwijderd worden. Die kunnen niet zonder. en nee. die, die willen denk ik de vrijheid, uh, denken ze te hebben... om weg te kunnen wanneer het hen uitkomt. Maar als jij zegt acht treinen in een uur... dan heb je ook behoorlijk wat vrijheid. Maar om het kwartier uh, vanuit Haarlem uh, gaan er vier heen naar Zandvoort... En we gaan er om, eh, ook weer via terug. Dus het gaat, er zijn acht treinen. Dat rijdt af en aan naar Zandvoort toe. Eh, de hele dienstregeling is er zelfs op aangepast. Dus het kan allemaal natuurlijk ja. wel. En daar zijn ja. we blij mee. Hey, eh, heb je ook nog vehicles gezien of niet? Heb ik, we, we hebben net even de, de le, uh, Ladies GT Race gezien. Dat ja? zijn met uh, Peugeotjes 107. Ja. Die heb ik voornamelijk... Uh, Voorbij zie je, ook zien nu straaljagers overkomen. Misschien ja. horen we die nog. Ja, ik misschien horen we niks. ze. Nee. Die, maar, uh, die gingen laag over. We hebben straks nog een uh, gesprek met iemand van Defensie. Nu hoor je ze pas. Oh, oh ja, nu komen ze. Ik was erg onder de indruk van de rijstijl van Prinses Laurentien. Die lag oh, ja? derde. Ik dacht, nou, normaal wordt je gereden. Maar je kan zelf ook een aardig ja. uh, stukje rijden. Dus ja, maar dat ik dat is... weet niet wie er uiteindelijk gewonnen heeft. Nee, dus dat, uh... dat, nou, Het is me wel verteld. Maar oh, uh, als we heel even stil zijn. Oh nee, toch niet. Ik denk, we horen even een van de straal. Maar zo meteen om half drie hebben wij een gesprek met iemand van Defensie. En ik had het over vehicles omdat de volgende plaat ook vehicle heet. Hoe vind je dat? Ik vind het hartstikke mooi. We hebben nu ja? trouwens de Max Verstappen. De demo. De demo ja. van Max Verstappen. Daar gaat die die hoort gaan we Die wel. We ja hoor, even. geniet even. Even Yeah. Ja, als het goed is heeft u hem even kunnen horen, dames en heren. Hij gierde voorbij Max Verstappen in zijn vehikel. Nou, hier komen ze, die Eyes of March. Hey, well, I'm a friend, a stranger in the black sedan. I want you hop inside my car. To the nearest star George, he knows all the chords Mighty strictly rhythm, he doesn't wanna make it cry or sing His Dan and no guitar is all he can't afford When he gets up under the lights, to play him Salted the Sultans Yeah, the Sultans Terwijl hij hier op de achtergrond, terwijl de plaat draait. Nou ja, maar hoop, ja, Ik hoop eigenlijk tijdens deze aankondiging dat hij nog een keer lang giert. Maar ja, hier, oh, dat kijk, dat was, was dus Max. Daar hebben we het even van even, even mee kunnen krijgen. Dat was dus Max Verstappen, die hier weer met een volle snelheid langs het uh, rechterstuk uh, voorbij giert. In zijn demo. De andere twee zijn al naar huis. Uh, die Cooltart die, uh, en uh, Ricciardo zijn er niet meer. Maar Max is er nog wel. En hij laat uh, goed van zich horen. Dat kunnen we wel even stellen. Hij uh, rijdt hier heerlijk in de rondte in zijn, in zijn Red Bull. En uh, het geluid, dat is echt gek als je dat hoort. Dat is zo lekker om dat te horen. Zo, ik denk ik, ik paat even niet, want hij ging weer even. En uh, ja, jongens, er zijn toch mensen die vinden dat dit, dat dit stoppen moet. Kom, ga lekker weg. Um, dit hoort uh, bezand voort en het geluid is gewoon zalig om naar te luisteren. Dus uh, gaan we even door met plaatjes. Ik bedoel, uh, kijk, als we hier om ons uh, heen kijken, dan is het gewoon één groot feest hier op dat circuit. En uh, mocht u er nog naartoe willen, nou, probeer het gewoon. Je weet nooit wat goed voor is. Ja, maar kom We gaan wel, wel met, met het uh, openbaar vervoer. Ja, kom wel met het openbaar vervoer. Ja, gelijk Dit is uh, Glenn Frey en uh, The Boys of Summer. pas past maar bij vandaag hè de, de boys, of, of the, já, the boys of Summer, dat past wel een beetje bij deze zonovergoten circuitdag hier in Zandvoort, waar het gewoon ontzettend leuk toef is. En uh, zo, wij zijn nog in afwachting van iemand waar we een gesprekje zouden voeren, maar die is er nog niet. dus nee, ik hoorde dat hij uh, rond de klok van half drie kwam, dus hij kan elk moment zijn. Dan nou, dat kan elk moment zijn. Nou ja, dat is een, rond een rekbaar begrip, hè. rond de klok van half drie. Kan kwart over twee, kan kwart over drie zijn. Dat helemaal begrip. Hé, en we zullen een beetje muziek draaien die uh, even een beetje. Want kijk, stof uit je oren met die. Uh, stof uit je oren met die, met die racewagens is natuurlijk leuk, maar stof uit je oren met de muziek is ook leuk. Dus hier komt even een lekkere harde. Speciaal voor Angela. Yeah. Die zie je nou lekker heen. Gewoon Thunderstruck. En ik vind het de muziek die past wel een beetje bij, uh, bij de racerij hier in Zandvoort. Ja. En uh, Dolly is dus ook weer terug. Jij hebt Max gezien hè? Oh man, hou op alsjeblieft. Nou. Ja? Geweldig, geweldig. Vertel eens. Nou, vertel hij vertel. had net een, een, een demonstratierondje. Dat zijn dan drie of vier rondjes die hij maakt. Ja. En met een beetje... Nou ja, het is al natuurlijk... Als je, als je dicht bij, bij, dat, bij dat hek staat... en die man komt met zoveel geweld aan... en het gaat snel en het gaat dors door je heen... je voelt helemaal die duinen... voel je trillen onder je voeten... en dan dat, dat ongelofelijke gejank... wat je nog herkent van vroeger. Nou, echt, ik, ik, stond daar weer, ik stond vanochtend al te janken... maar ik stond nu weer te janken... en op een gegeven moment stopte die ook nog voor ons... en ah. een groet, nou. Ja, je... nou... dan ken je mij helemaal op vegen, hoor. Ja, en hij zei ook nog, hallo Dolly... Ja, dat, dat dacht, hij dat, dat dacht zei... hij. dat zag ik. Er kwam zo'n wolletje boven zo. Hallo, Loli. Nee, maar het was, het was weer zo imposant. Zo indrukwekkend. Wat is dit mooi en wat kan je dan verschrikkelijk terug gaan verlangen. naar de tijd dat er gewoon 17 of 18 van die figuren uh, hier in de rond raceden. en dat we dat geluid meekregen en Lijker. de gezelligheid. Oh. Ja. ja, echt. Ja. Geweldig, geweldig. Maar intussen is de uittocht wel een beetje begonnen, geloof ik. Want ik zie dus ja, de... dat lijkt zo. Oh, dat lijkt wel ja. zo. Oh, nou, ik zie drommen mensen naar de uitgang. Maar ja, Max de ja. laatste demo is geweest. We krijgen nog wel meer racers. En uh, mochten zich ja. nog wat voordoen. En mochten er nog wat leuke dingen zijn. Dan, uh, dan melden wij ons natuurlijk uh, beslist. Want daar zijn we hier voor, bij ZFM. Voor de actualiteit in dit uh, prachtige circuitpark. Wat is het hier toch leuk om hier te zijn. Kunnen we hier niet Gezellig, hè? Kunnen we hier niet elke dag gaan zitten? Jawel, maar dan is er niet. En dan is het meteen een stuk minder gezellig. Kijk, je hebt nu die. studio. Wat zeg je? Of we halen gewoon de studio hier naartoe. We ja, gaan, gewoon de studio. Ze gaan gewoon hier zitten. Gewoon nou, dan ja, de... hier dat zitten. kan ook, ja. Maar ja. dan hebben ze niet meer die golfkarretjes voor je hoor, Ruud. Dan hebben ja. we er gewoon zelf eentje ah, mee. mee. Ja, neem we hebben ah, ja, een eigen golfkarretje mee. We gaan straks weer gezellig terug naar de tolweg. Daar zijn we morgen weer. Of jij bent er morgen weer. Ja, ik ben nah, er morgen weer. ja, ja. Samen met onze Beppie. we maar Zo is het, zo is het. Zou uh, ik nou vertellen? Uh, oh ja, uh, nou ja, de, uh, de Ja, nou oké. Okay. Zullen, zullen we een liedje van de Beatles doen? Zullen we het gewoon doen? Zullen we een liedje van de Beatles doen? Ja? Zien jullie het ermee eens? Altijd goed, Beatles. Oh, hij al. oh, oh. Even kijken hoor. Ja, daar komt ie hoor. Uh, ja? Get back! De Beatles staat er dus wel. get back. En um, nou ja, dat zou bijna tegen Max wel zeggen. Hè? Kom terug, kom terug, kom terug. Want uh, hij moet gewoon terugkomen naar Zandvoort. En de hele Formule 1 moet gewoon terugkomen naar Zandvoort. Dat vinden wij. En als we, uh, als we dat voor elkaar hebben. Als wij dat voor elkaar hebben. Dan zeggen we gewoon, we hebben gewonnen. Hè? Toch? Zo is het maar net, ja. Ja, ja dat zou ik wel ja. denken. Dus als we uh, de formule helemaal terug hebben... en volgend jaar uh, heb ik ook gehoord gehad... Uh, komt er een speciaal dames team van CFM. Angela en, uh, en uh, Dolly. Die gaan samen in... Uh... Of niet? Oh, Angela kijkt niet blij. Ik, ik, ik sta vooraan. Ik ga zo meedoen, echt waar. Is dat zo? Lijkt me geweldig, ja. Oké. Okay. Nou, ik wou het dan zeggen: als we de Formule 1 terug hebben in Zandvoort, dan zeggen we gewoon: You win again. Hier zijn de Bee Gees. Zeggen het, hè? Als we de Formule 1 terug hebben naar Zandvoort... dan eh, zeggen we gewoon... You win again... En Donnie, jij had nog iets speciaals. Ja, want ik had uh, Marco Termes, onze Zandvoortse dichter, schrijver, uh, fotograaf, uh, noem maar op. Dan had ik gevraagd om een column te schrijven over het, uh, het fenomeen Raceweduwen. Dat zijn de dames die ieder weekend thuis zitten omdat hun mannen naar het circuit gaan. En daar heeft hij gehoor aan gegeven. En ik wil hem heel graag, ik heb hem gisteren al gelezen, maar ik ga het toch nog een keer doen. Hij is te goed.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 omdat bij de koplampen grijpen wellicht te seksistisch klinkt. Ja, en daardoor kan je dan een file boze criticasters met gierende banden in de pen klimmen... om ons favoriete lokale radiostation Z ZFM aan te schrijven. In deze barre tijden van overdreven aangescherpte zedelijke moores... zijn tenslotte de wulpsige rockte prijsmeisjes reeds geslachtofferd...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 Raceweduwe. Welke dwaas heeft deze term ooit verzonnen? Hij verdient het schandblok op het raadhuisplein tijdens de Rujumbo-race dagen. als opwarmertje voor de climaxverstappen van de dag. Tomaten en eieren naar de dwaas in het schandblok te gooien. zullen worden gesponsord door de supermarktketen. Raceweduwe.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 Het woord raesweduwe heeft een negatieve, zeer eenzame lading. Een woord dat verwijst naar groene weduwe. En dat is een vrouw die zich in een nieuwbouwwijk te pletter ziet te vervelen, terwijl ze over de weilanden uitstaart. In onze fantasie zien we hier direct een redeloos, reddeloos, radeloos zielig vrouwtje. Iemand in de slachtofferrol.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 En mannen die niets om ze geven, maar wel om gewillige race De begrippen raceweduwe en grote beurt krijgen nu toch op ineens, opeens een heel andere lading. Toch racefans? Nou, prachtige column geschreven door Marco Termes. <lacht> Ik zou bijna zeggen: verbrand rubber in de, in de slaapkamer. Ik ken een mapje van uh, de, de Nicky Lauda, dat altijd met acht, acht condooms eromheen doet. En heel snel, omdat hij dan lekker de lucht van gebrand rubber krijgt. Maar goed, maakt niet uit. Um, hoe is het met de tijd? Hebben we nog even? Ja, dan doe ik nog even een stukje muziek en dan gaan we naar het nieuws. Ja. En the corn is